Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een grote groep Nederlanders die onder de armoedegrens leeft, heeft moeite om de situatie te verbeteren. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral niet-westerse allochtonen hebben dat probleem. Zij kunnen lastiger een baan vinden. Voor het rapport hield het planbureau een steekproef onder ruim 600.000 huishoudens... die in 2004 onder de armoedegrens leefden. Van 40% was de situatie na drie jaar niet veranderd. Voor de overige 60% was de armoede tijdelijk. Oud-informateur opstelte pleit voor rust in de formatie en hij vindt dat er even niet getwitterd moet worden. Hij zei dat bij zijn bezoek aan zijn opvolger Cenk Willink. opstelte voegde eraan toe dat het nu aan Cenk Willink moet worden overgelaten en dat het eindverslag moet worden afgewacht. Cenk Willink verwacht daar maandag mee te komen. De dekkingsgraad van een aantal grote pensioenfondsen is de afgelopen maand flink gedaald door de historisch lage rente. Het ABP zakte bijvoorbeeld naar 88%, zorg en welzijn naar 94%. De dekkingsgraad hoort op minimaal 105 te liggen. In advertenties in de kranten zeggen de grote pensioenfondsen dat geen land ter wereld zoveel gespaard heeft voor het pensioen als Nederland. Alleen als het slecht gaat met de economie lopen klanten het risico dat het pensioen iets lager wordt, zo staat in de advertentie. De politie lette komende maand extra op het gebruik van elektronische apparatuur tijdens het autorijden. De campagne Afleiding in het verkeer moet automobilisten wijzen op het gevaar van het gebruik van bijvoorbeeld mobiele telefoons en navigatieapparatuur in het verkeer. Er zijn geen exacte cijfers bekend, maar vermoed wordt dat er jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden vallen doordat bestuurders zijn afgeleid. Het weer. Vanmiddag regent het licht. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond regent het vooral in het noorden van het land. Vanuit het zuiden wordt het weer droog. Morgen wordt een mooie dag met temperaturen tussen 21 en 25 graden. Dit was het NOE. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 De Zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits I know that we are young en I know that you may love me but I just can't be with you like this anymore Alejandro Let's <laughs> go. Is a desert with its life underground Jaar Zomerse 50. Ook deze zomer kun je weer genieten van de lekkerste zomerhits. Want hij komt er weer aan. De tiende editie van de Zomerse 50. Met de vijftig grootste zomerhits aller tijden. Je stelt de Zomerse 50 zelf samen. Geef jouw favoriete zomerhit door. En win een van de tien bungalowvakanties.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 Sì, sí, che so come sono i fatti chiedo perdo. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo. Se va il mio sorriso, io ti pogo una, Rosa, Se questa amicizia nuova pace, sì. Sí, perdono me, me, me, me, me. con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 Falco e dire che sto male con te è un gioco un misto tra tregua e rivoluzione. credo sia una buona occasione con questa magia di natale per ricordarti è quanto sei speciale tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti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 Io senza di te un po' ne ho, qui la rabbia è senza misura. Io senza di te non lo so, che la notte balla da sola. Senza di te non ballerò, capitano abbatti le mura, che da solo non ce la farò. Perdoni, se quel che fatto è fatto, io ve lo chiedo. Regalame un sorriso io ti porgo una sussu questa amicizia nuova pace sì rosa, perché so come sono infatti chiedo dico che fatto è fatto io però chiedo regalame un sorriso io ti porgo una sussu questa amicizia nuova pace rosa, sì rosa, perché so come sono infatti chiedo mm, mm, mm. oh oh oh oh oh oh oh oh mm, mm. oh, oh, oh. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh Su quel che fatto oh fatto io oh oh oh oh oh oh oh oh oh Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono oh oh oh oh oh oh oh oh fatto oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh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 6.9 CFM a deeper wave than this, swelling in the world, there is a deeper wave than this, listen to me girl, feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers, nothing will its powers.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 TV You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh oh, and if you fold it up, eh eh, Tami Nami cause this is Africa. Tami Nami Natsangalewa, this time for Africa. Africa.